Dirk, het eerst gaan met het NOS Journaal. KPN heeft kritiek op een nieuwe conceptwet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als die wet er komt, kunnen inlichtingendiensten ook communicatie die via de kabel loopt aftappen. Nu mag dat alleen nog met communicatie die door de lucht gaat. Eerder was Tele2 ook al kritisch. De uitbreiding van bevoegdheden brengt voor de telecomaanbieders extra kosten met zich mee en KPN vindt dat onterecht. Ook vindt het bedrijf het vreemd dat de uitvoering van de wet niet wordt getoetst door de politiek of de rechter. In het Duitse grensplaatsje Rosenheim worden treinen met vluchtelingen niet meer gecontroleerd. Het is voor de politie onmogelijk om alle vluchtelingen te controleren die over de grens met Oostenrijk komen. Op het station komen de treinen aan die eerder vanuit Budapest naar Oostenrijk gingen. In het politiebureau van Rosenheim zitten nu zo'n 400 migranten. Dat zijn er volgens de autoriteiten veel te veel. Treinen worden naar München geleid waar de mensen naar een aanmeldcentrum worden gebracht. De Angolese Glaucio van 13 en zijn zus Marcia van 18 zijn vrijgelaten uit het detentiecentrum in Zeist. Ze mogen samen met hun moeder in Nederland blijven. Dat bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hun vader wordt komende vrijdag uitgezet omdat hij tijdens de burgeroorlog in Angola in het leger diende. Hij kreeg daarom de status van mogelijke oorlogsmisdadiger. Het gezin is al 15 jaar in Nederland en was vorige week overgebracht naar het detentiecentrum om te worden uitgezet. Het slechte weer heeft tot flinke overlast geleid voor het verkeer. Op het hoogtepunt rond half zes vanavond stond er ruim 300 kilometer file. Het KNMI had code oranje afgegeven voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland vanwege zware onweersbuien. Later trok het KNMI die waarschuwing weer in. In België heeft het noodweer een vrouw het leven gekost en een bos in de buurt van Aalst kwam ze onder een boom terecht. Het weer morgen is er af en toe zon en dan vallen er nog een paar buien. In de middag wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het nos Journal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu het laatste uur.